2 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De vliegtuigen van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas blijven nog zeker tot morgenmiddag aan de grond. De arbitragecommissie, die is ingesteld door de regering, heeft nog geen oplossing gevonden voor het arbeidsconflict bij Qantas. Piloten en grondpersoneel willen meer loon, maar de directie wil niet aan die eis tegemoetkomen. Gisteren besloot de directie na weken van brikacties van het personeel alle vliegtuigen aan de grond te houden. totdat het loonconflict voorbij is.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 Door een storing bij de ketelbrug hebben op de A6 in beide richtingen files gestaan. Oorzaak was een probleem met de slagbomen, die wilden niet meer open. Het probleem is inmiddels verholpen. In 2009 was er ook een probleem bij de ketelbrug, die ging toen plotseling een stuk omhoog. Een personenauto reed er tegenaan en de drie inzittenden raakten zwaar gewond. Wilson Kipsang heeft in Frankfurt het wereldrecord op de marathon tot op 4 seconden benaderd. De Keniaan liep een tijd van 2 uur, 3 minuten en 42 seconden. Dat was, na het wereldrecord van zijn landgenoot Macau, de beste tijd die ooit is gelopen op een marathon. Club Brugge heeft trainer Adrie Koster ontslagen. Het gebeurde na het verlies van de voetbalclub uit Brugge tegen Racing Genk. Gisteravond verloor Brugge met 5-4 van Racing Genk. Dat wordt geleid door Mario Been. Brugge gaf een 4-2 voorsprong uit handen. Koster was sinds april 2009 hoofdcoach van de Belgische topclub, maar won geen enkele prijs. Het weer overwegend bewolkt en in de noordelijke helft wat regen. In het zuiden ook wat zon. Wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie nou, files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden 6 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Hoogkerk 2 kilometer. En door werkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen 6 kilometer en op de A50 van Arnhem naar Ospek, Knopend Ewijk 5 kilometer. Ik geef om haar ogen die nu nog zien.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 Bijzonder. Goedemiddag, een uur extra slaap. iedereen goed uitgeslapen. Dus wij zijn er klaar voor vier uur lang langs de lijn op radio 1 met vier voetbalwedstrijden. In de is bezig, de Graafschap Vitesse. Ronald van der Geer. Daar is Vitesse vijf minuten geleden op een 1-0 voorsprong gekomen door wie anders dan Boni. Alweer zijn achtste doelpunt van dit seizoen, was een goede aanval van de Arnhemmers. Begonnen in de as van het veld bij Van der Heijden. Die zag het aan de linkerkant. Hofs ontsnapte aan de aandacht van de Graafschapverdedigers. verdedigers. Op brand van buitenspel vertrok hij richting het strafschopgebied. De winter kwam wat onnodig uit de goal. Hij legde de bal breed op Boni Doel was leeg En dus een doelpunt van de man uit Ivoorkust. 1-0 voor Fitness. Verder zo dus, om half drie FC Groningen, Feyenoord en NEC FC Utrecht. En straks om half vijf hebben we ook nog Herakles tegen koploper AZ. Verder zijn we bij het hockey. Amsterdam, Kampong, volleybal. Nederland, België, dat is vrouwenvolleybal. Want uh, we zijn aan het oefenen voor het OKT. En we kijken natuurlijk terug op de eerste Formule 1 race in de historie in India. Die geweest is met Ronald van Dam. Praten we daar straks over na. Geen verrassende winnaar overigens. En sledgehammer. Wij We gaan weer eens even voetballen. Vitesse op voorsprong. En uh, ja, zit gewoon bij de topclubs gewonnen van de Geer. Als de overwinning blijft. dat het is uh, 1-0 na 80 minuten. Terwijl Chanturia nu van de bal wordt uh, gelopen. En claimt dat er een overwinning of overtreding op gemaakt is. Door Evers. Maar dat wordt niet uh, als zodanig oordeeld door Maar Als uh, Vitesse inderdaad de wedstrijd wint. Dan komt het op één punt van uh, Twente en uh, PSV. En uh, sluit het dus inderdaad aan op weg naar Europees voetbal. Weer is Chanturia weg. Maar hij produceert uiteindelijk als hij vanaf de linkerkant komt, slechts een rollertje dat makkelijk door de winter kan worden gepakt. Overigens een mooie goal van Bonnie, Voorbereidend werk van Van de Heide en Hofs. Maar dat doelpunt niet wel heel lang op zich wachten. Want dit is een wedstrijd waarin de strijd eigenlijk de boventoon voert. Heel veel duels, al vijf gele kaarten in, in deze wedstrijd. En heel veel overtredingen die uiteindelijk nog zonder kaart uh, ja, dus eigenlijk onbestraft zijn gebleven. Wat betreft de kaarten wel, uiteraard zijn de vrije trappen toegekend. En zo kwam het eigenlijk bij Vitesse, waar je goed positiespel en een hoog bal tempo verwacht, maar niet echt tot voetballen. En was het koren op de molen van de Graafschap dat kon reageren en eigenlijk pas na een half uur echt gevaarlijk werd. Maar zich nu toch wel enige malen heeft gemeld in de buurt van Iloi Room, de keeper van Vitesse. Dat Room moest op het laatste moment onder de lat gaan staan, omdat Veldhuizen tijdens de warming-up geblesseerd raakte. Net nog een aardige actie ook gezien van Chanturia, toen hij van rechts naar binnen kwam. Toen schoot hij op de benen van de winter. En de Graafschap probeert nu met dat opportunistisch spel nog wel naar voren te komen, maar geeft achterin wat ruimte weg. Nu verliest vormgoor, een duel van Boni. richting het schafstopgebied worstelt wat met de bal. Speelt de bal naar Chanturia aan de rechterkant van het schafstopgebied om Van de Pavert heen en hij mikt hoog. Schiet de bal over de goal van de Graafschap. Dit was een uitgelezen mogelijkheid om via de counter de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Het gebeurt dus niet. Chanturia heeft zo al drie mogelijkheden op rij gehad waarin hij de wedstrijd had kunnen beslissen. Komt nog een wissel aan bij Vitesse waar Nicky Hoffs vervangen wordt en waar zijn vervanger Stanley Abora heet. De man die tijdens de wedstrijd tegen NEC in het veld Kwam en in no-time een rode kaart kreeg. Zijn schorsing is uitgezeten. Even als die trouwens van Chantouria. Dus hij mag ook nog wat minuutjes maken in het elftal van John van der Brom. Overigens heeft de gaafschap ook gewisseld. Heeft een extra spits Hermans in het veld gebracht voor controleur Breinburg. En met dat opportunisme probeert de graafschap. En ook van nog in de buurt te komen, dus van Iloy Room. Daar is El Haas Nui, Ook al een invaller bij de graafschap. Probeert te combineren. Ter rand van het strafstofgebied met Poupon. Wordt fel op de huid gezeten door Van Ginkel. Maar het mag door. Dan kan Vitesse met hangen en wurgen verder. Uiteindelijk Jan-Ali van der Heide gestuurd. Door Meijer, de aanvoerder van de graafschap. Ja, dan maakt er, uh, uiteindelijk Vitesse een overtreding, vindt Brahma. Daar is uiteraard heel Vitesse het weer niet mee eens. Moet er weer uh, gesust worden, moet er weer gesproken worden. En gaat Meijer die bal klaarleggen voor uh, de vrije trap. Meijer, die vandaag een feestje te vieren heeft. Het is een uh, 200ste wedstrijd in uh, competitieverband voor de Graafschap. Hij, dus de en zal toch hopen dat hij minimaal aan die uh, mooie wedstrijd een punt overhoudt. Hij laat het over het uh, nemen van de vrije trap overigens over aan Kujala. Gebeurt vanaf de linkerkant van het veld, halverwege de helft van Vitesse. Speelt naar schrik die staat uh, ook aan die uh, linkerkant, gaat nu richting de achterlijn. gaat een hoge voorzet geven, kan er gekopt worden of geschoten? Ja, geschoten door Poupon. Maar die bal die gaat maar net naast de goal van uh, Rome. Het zijn zo van die momenten die Rydel Poupon altijd wel krijgt in een wedstrijd. Twee keer al is hij oog in oog geweest met Rome. Maar twee keer was besluiteloosheid uiteindelijk de reden van het niet scoren van de graafschap. Nu de mogelijkheid voor Poupon, maar tot opluchting van Rome. En tien veldspelers gaat de bal naast de goal van de Arnhemmers. Het blijft 1-0 door die goal van Boni. Nog zeven minuten. In de vroege Nederlandse ochtend was de 17e Grand Prix Formule 1 van het seizoen. De eerste ooit in India. Ronald van Dam, goedemorgen. Ja, goedemiddag alweer. Ja, goedemiddag alweer. Je hebt hem vanochtend vroeg bekeken. Um, ja. Was het een mooie race, die eerste in India? Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet uh, achterover viel uh, van, uh, van opwinding, om het zo maar te zeggen. Nee, ja. Het is weer een circuit ontworpen door uh, Herman Tielke, de Duitse die van de 19 Grand Prix op de kalender daar heeft hij acht circuits van ontworpen. En Ik vind ze allemaal niet uh, even geslaagd. En, uh, het ziet er allemaal prachtig uit hoor, wijde uitloopstroken, er zitten een paar mooie bochten in. Maar... Ja, de enige, eigenlijk de enige opwinding die er was, was een, weer een clash tussen de heren Hamilton en uh, Massa. Dat was al de vierde keer dit seizoen, waarbij nu uh, de Braziliaan Felipe Massa van Ferrari zeg maar, als schuldige werd beoordeeld. En een drive through penalty kreeg en later ook nog uitviel Nou, dan in, bij de start nog een uh, paar auto's die tegen elkaar aanschoten. Uh, Schumacher, die een goede race reed en via een goede pitstopstrategie voorbij Rosberg zijn teamgenoot uh, geraakte om vijfde te worden. En uh, ja, Sebastian Vettel, die uh, weer eens als, uh, als eigenlijk het hele seizoen weer gewoon een sfer uit de beste was en van start tot finish leider. Ja, wat, wat, wat dat betreft staat er geen maat op. Uh, was, was er trouwens wel uh, veel publiek op afgekomen? Ja. Uh, zeker. Het is natuurlijk ook wel ja, bijzonder in zo'n land. Allereerste Grand Prix. Het is een beetje zo zeggen ze dat het speeltje van de nieuwe Rijk. Hè? Mensen die dat kunnen betalen. Want ja, let wel, het gekoopste kaartje was 40 euro. Dat is voor ons het begrip laag. Maar ja, dan moet je in India, de meeste mensen moeten daar gewoon, is dat een half maand salaris. Dus daar gaat ook niet zomaar iedereen naartoe. Toch wel veel volle tribunes. Uh, ja, het is ook al de zevende grote prijs in Azië nu op de kalender, ter, ter illustratie tien jaar geleden stonden er maar twee, Japan en Maleisië, nu zijn het er al zeven, dus Bernie Ecclestone heeft wel ja, met de formule 1 eigenlijk, zeg maar, zijn grenzen letterlijk verlegd naar, naar Azië. waar ze wel groot betalen om Grand Prix te mogen organiseren, terwijl in Europa dat geld natuurlijk steeds minder is. Ja, over Vettel hoeft het al niet meer eens uh, met te hebben. De strijd nou, om de tweede plek... Mag ik er, ja? er één ding over zeggen? Ja, tuurlijk. <laughs> hij heeft 11 uh, uh, Grand Prix gewonnen uh, inmiddels dit seizoen. En uh, de, de, het hoogste aantal overwinningen in één seizoen... dat dateert uit 2004 van een Michael Schumacher, 13. En dat zou hij als hij nog twee keer wint dit seizoen kunnen, uh, ja, kunnen evenaren. Dus dat is misschien nog wel iets waar uh, Vettel op jaagt hij. Na de race trouwens uh, ja, toch wel enigszins geëmotioneerd was. Het is natuurlijk een gekke week geweest in de auto- en motorsport... met het uh, overlijden van Dan Welden en uh, Marco Simoncelli. En daar stond hij... in. Nou, in de persconferentie nog even bij stil. Maar uh, ja, hij zegt het is ook een race. We kennen de risico's. En uh, ja, helaas, dit hoort er ook bij. Ja, en de naam Schumacher is dan uh, gevallen. En, en nou komt het gerucht door dat zijn contract inderdaad nog een jaar verlengd gaat worden? Ja, dat verbaast me ook niet. Ik vind hem de tweede helft van het seizoen echt beter rijden... Uh, geef hem een betere auto en hij is in staat om op het podium uh, te komen, daar ben ik erg van overtuigd. En ja, het, het blijft natuurlijk een geweldig uithangbord voor Mercedes, een Duits merk, de zevenvoudige wereldkampioen. Uh, ik bedoel, die, die laat je niet zomaar glippen, het is toch een beetje uh, alsof je tegen Johan Cruijff uh, zegt van uh, roepel dan maar op. Nee, uh, ja, ja. Uh, dat zou kunnen. <laughs> we, we hebben nog twee Grand Prix's te gaan, uh, de wereldkampioen die, weet we al, uh, die kennen we al een hele tijd. Uh, de strijd ja. om de tweede plaats, die is nog wel lekker spannend hè? Ja, Button werd tweede, Alonso derde en Weber vierde. Nou, dat is ook de volgorde in, in, de, stand om, in, in de strijd om de tweede plaats. Uh, Button heeft de 240, Alonso 2,27, dus dat is 13 minder. En daar weer zes punten achter Mark Webber. En Hamilton, Nou, die kan het denk ik wel vergeten, die tweede plaats. Die uh, werd de slachtoffer van massa. Dus ja, die jongens hebben om nog iets om voor te knokken. Maar ja, wat is, ja, dat hoef je jou niet te vertellen. Wat is de tweede plaats? Eigenlijk helemaal niks. Ja, uh, volgende afspraak? Uh, over twee weken dan uh, gaan wij naar het altijd pittoreske Abu Dhabi. Oké, okay. dankjewel Ronald van Dam. Oké. Okay. gaan wij weer voetballen, want Vitesse is op weg naar voorlopig de vierde plaats. Of kan uh, de graafschap nog iets, Ronald van der Geer, buiten al die lange ballen? Nee, heel overtuigend is dat offensief niet. En nu komt er misschien een goal van Boni aan als die vrij staat een meter of tien voor het strafschopgebied... besluit om met een lop uh, ja, los te laten richting de goal van de winter. De winter moet die bal nu uit het net halen, omdat die... Uh, op de goal, zeg maar, op de dak van het doel terecht is gekomen. Het was een uh, mooie poging. En als hij het doelpunt maakt, ja, dan gaat het hele wereld over. Nu zullen we het uh, nog één keer in een herhaling zien. En is het klaar. Er komt nog een uh, wissel aan. Piroya komt eraan bij uh, Vitesse. Extra verdediger erbij. Chanturia, irritant mannetje. Maar wel een hele goede voetballer. Gaat het uh, veld verlaten. En die 31-jarige man uit uh, Estland gaat uh, ongetwijfeld achterin spelen. Heeft de nodige lengte. En kan uh, het opportunistische spel misschien van uh, de graafschap in uh, de Kiem Want je hebt wel wat wat lengte nodig achterin. De graafschap heeft de bal via Evers. Twee, drie meter over de middenlijn. Aan de rechterkant gaat uiteindelijk met het linkerbeen die bal hoog richting het grasopgebied. Van Vitesse plaatsen komt hij bijna bij Rozen terecht. Maar de ingreep van de Piroja is een goede. Hij paast de bal in elk geval uit het grasopgebied. Opgepakt weer door Srekovic. Uiteindelijk in de voeten van Meijer. Dan weer naar Srekovic. Dan El Haas naar het Hij schiet wel. De bal wordt aangeraakt, maar gaat over de achterlijn. En dan kan Rome gaan oppakken. Omdat het uiteindelijk toch de graafschapspeler is volgens Brahma die de bal als laatste raakte. Ik denk dat de scheidsrechter mis zit en dat hij daar een corner had moeten geven. Het gebeurt niet. Nog twee minuten en de extra tijd. En de stand had het in het voordeel van Vitesse. 1-0. Wat een goal. De eredivisie. Dat en dat is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen natuurlijk in Enschede. FC Twente, PSV, werd 2-2 bij de rust tot 1-1 door goals van Douglas en Labiat. Na de rust 1-2 Marcelo en 2-2 Fair. Dat was een rode kaart voor Kevin Stroopman. In de 72e minuut de P.S.V. kreeg die rode kaart toen de stand nog 1-2 was. 22 19 begon offensief aan de wedstrijd. Hij wou iets bewerkstelligen. Winnen. Uh, maar als je naar PSV kijkt doen ze eigenlijk hetzelfde. Zij hebben natuurlijk ook twee aanvallende middenvelders met Wijnaldum en Toy Dan kan je daarin aanpassen dat je de twee controlerende middenvelders tegen, tegenover zet. Maar je kan ook hetzelfde doen. En ik kijk hoe het loopt. En dan uh, nou, is het gewoon een hele open wedstrijd geworden. Het kantelmoment in die open wedstrijd was de rode kaart voor Kevin Stroopman. Daarover PSV-trainer Fred Rutte. Ja, kantelmoment. Dus voor mij is dit. Uh, maar in zo'n grote wedstrijd. dit soort cruciale fouten maken. Ik denk niet dat het kan. En uh, ik ben het niet altijd eens met Gertjan Verbeek. Maar dit, dit keer, zeker uh, vandaag, ben ik het absoluut met de eens... over uh, de kwaliteit van de scheidsrechters. Als je zo dichterop staat. Daar ja, dan... Home referee. Ja, thuis later dus volgens Uurt. Hij gaf schrijfsterder Blom dan ook geen hand na de wedstrijd. Nee, nee dat, kon, dat kon ik echt niet opbrengen. En, uh, ik ben, meestal ben ik wel een heer in het verkeer. Een heer ten aanzien van mensen. Maar ik was niet bemachtig om... Uh, wel wel uh, de beide... Hulpsgeischaatter, zo dat tegenwoordig. Hè? Die heb ik wel in de hand gegeven. En heel bedankt voor de leiding. Ja, overtreding van Strootman. Die werd gemaakt op Luc de Jong. En de Twente-speler vond die rode kaart. Iets wat zwaar bestraft. Toen ik rood hoorde, dacht ik ook van ja. Het kan. Maar ja, het was een beetje misschien overdreven. Want uh, hij kan gewoon van de zijkant in uh, ja Hij was gewoon net iets te laat op mijn voet. Echt vol. En, uh, ja, daar dat kun je dan misschien rood voor geven. Maar ik vond, ik vond het wel redelijk zwaar getraft. En, uh. De 2-2 voor Twente werd dadelijk gemaakt door Leroy Fair. De middenvelder maakt een moeilijke periode door... na zijn komst van Feyenoord en zit voornamelijk op de bank. Toch reageerde hij nuchter naar het belangrijke doelpunt. Ja, ik moet eerlijk zijn. Uh, ja, eigenlijk gewoon uh, doorgaan. Gewoon die 3-2 maken. Dat was gewoon t, uh, het belangrijkste. Ik wou gewoon doorgaan. Ik, uh, ja, even, publiek, even naar het publiek toe. En ze uh, ja, even op, op sleep daar nemen. Want uh, ik denk dat er meer in dat gezeten ja, Tamata Tamata viel trouwens nog uit in de wedstrijd. Hij brak zijn kuitbeen. Hoe lang hij eruit is, moet nog blijken. Maar het is wel een fikse tegenvaller... omdat Erik Pieters, de andere linksback, ook al een tijdje is uitgeschakeld. En door het gelijke spel komen PSV en Twente dus ieder op 22 punten. Maar als Vitesse wint, Ronald van der Geer, staan ze op 21. Maar de graafschap is in het strafschopgebied van Vitesse. Bij die 1-0 voorsprong voor de Arnhemmers. De extra tijd is inmiddels ingegaan. Drie minuten. Maar Poepon slaagt niet in om een voet achter de bal te krijgen. Lange bal vervolgens richting Boni. Die 1-op-1 staat met Wormgoor. Maar voordat hij de bal kan ontvangen, Bonny heeft hij Wormgoor al een set in de rug gegeven. Waardoor er in de komt, want daar gebeurt het, een vrije trap ontstaat voor de graafschap. De Winter gaat die hier nemen. De doelman. Dus alles en iedereen zo'n beetje naar voren. De bal komt in dat strafgebied van Vitesse. Veel mensen de lucht in. Nou, hij wordt aangeraakt. Maar echt ver komt hij niet. Schrek of iets brengt hem terug. Terug, ...wordt hij weggekopt door uh, Piroja En ook vooral halverwege de helft van Vitesse komt hij terecht... ...waar er een overtreding wordt gemaakt door Van der Struik op uh, Meijer. Dus weer een vrije trap voor de Graafschap. En dan kan weer iedereen mee naar voren. En met iedereen bedoel ik ook net nu echt iedereen. Want ik zie dat uh, de Winter, de doelman, ook uh, een vaart maakt... ...richting het strafstopperbied van zijn collega Room. Ook hij dus daar uh, voorin. Die vrije trap van Meijer komt richting de penaltystip. stip. Daar kopt Bonie de bal weg in uh, de voeten van Hermans. En dan met, uh, ja, met uh, kunst en vliegwerk... krijgt van de struik, die bal nog over zijn eigen achterlijn. Komt dus nog een corner aan voor de graafschap. Srekkovic laat dat over aan Hermans, denk ik. corner komt. Daar komt de Winter met de kopbal. En die gaat maar net over de kruising heen. Ja, die keeper van de graafschap die stond daar nog omdat hij mee naar voren was gegaan voor die vrije trap. Uiteindelijk krijgt hij nu de bal dus op het hoofd. En had hij zich hier onsterfelijk, onsterfelijk kunnen maken de Belg. Maar je ziet dat hij niet gewend is om op goal te koppen. Want hij raakt die bal helemaal verkeerd. en kopt hem eigenlijk meer de lucht in dan dat hij naar de grond gaat. Dus is deze mogelijkheid voor Vitesse weg de extra tijd. Nog 30 seconden. Als Iloi Room zich opmaakt om nog een doeltrap te gaan nemen. Natuurlijk gaat hij dat ver doen. Trapt die bal maar richting de helft van de tegenstander. Dan heb je in elk geval weer wat seconden gewonnen. Bal komt op het hoofd van Meijer. Die kopt hem zijwaarts op de middenlijn. Maar Srekovits, Srekovits ontvangt. Krijgt onmiddellijk van de struik op bezoek die daar wat druk zet. En in elk geval zorgt voor oponthoud. Die bal moet nog één keer naar dat uh, strafschopgebied van uh, Vitesse. Beseft Eversstad, want die heeft nu aan de rechterkant rond de middellijn de bal. Ja, daar gaat hij. Maar dat is een hele onzorgvuldige voorzet waar Piroja aan onderdoor gaat. Poupon zet voor. En dan kan er gekopt worden nog naar Elhas Louis. Maar die komt hem dan uiteindelijk aan tegen speler van Vitesse. In dit geval was het uh, centrale verdediger Cassia. Bal wel over de achterlijn, terwijl Van der Brom zegt... Ja, dat, die tijd is toch al lang om. Nou, Brahmaer laat nog even deze corner nemen van de graafschap vanaf de linkerkant. Bal komt weer natuurlijk hoog voor. De winter is daar ook weer. Boni komt weg. Dan komt hij voor de voeten van Hermans. En dan heeft Room die bal op de doelijn te pakken. En zal dat het laatste zijn dat we hebben meegemaakt in uh, dit duel. Dat bol stond van de strijd. Niet van de goals, want het is afgelopen. Brahmaer maakt een einde aan uh, deze nogal Engels aandoende wedstrijd. Vandaag om uh, half 1 in uh, Doetinchem. Waar is het feestje? Hier is het feestje, wordt er gezongen door de Vitesse supporters die reden hebben tot het vieren van een feest. Want er wordt met 1-0 gewonnen in het kampioenschap van Gelderland. Maar wat nog belangrijker is, men komt op één punt van Twente en PSV. Het betere van het spel, dat heeft Vitesse wel gehad. Ook de betere kansen en daarom misschien ook wel verdiend. Deze 1-0 overwinning, beslissende man uiteraard weer Wilfried Boni. En teelt Vitesse ook weer over Ajax heen. Ajax had gisteren bij Roda met 4-0 won. met de rust was het 0-1 via Eriksen. En na de rust Jansen, Lukoki en Ebesilio. En na alle onrust dus rond de Raad van Commissaris... en de 4-2-Beker daar deze week eerder in Kerkrade... was er dus nu weer succes voor trainer Frank de Boer. Ja, nou ja dat, dat hoop je. het uh, zijn nu twee goede uitslag, uitslagen achter elkaar. Maar uh, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Er zijn de, uh, heel veel dingen... Dat beter kan, maar dat we ja, een positieve lijn hebben hopelijk. Dat is belangrijk en dat je de nul hebt een goede uitslag neerzet. Dat is, geeft uh, moed voor de volgende wedstrijd. Ajax oogde wat zelfverzekerder. Volgens Jan Vertongen komt dat door een andere benadering door de technische staf. Ja, normaal hebben we altijd een, een wedstrijdbespreking na, na, een, na een wedstrijd. En uh, die van uh, na Feyenoord was iets anders. Normaal doe je dat met beelden. Nu was het vooral echt uh, praten in de groep... En, ja, er dus zijn wat dingen duidelijk geworden, geen, geen gekke dingen. Maar uh, wel waar het op stond en dat was ook wat we nodig hadden, denk ik. En opvallend was het dat Ajax pas voor het eerst dit seizoen de nul hield. Dat ging niet voor Roda, want die kregen 31 doelpunten al tegen dit seizoen. Verdediger Rob Wielaert. Ja, inderdaad. We spelen, we spelen heel ver vooruit en dat neemt heel veel risico met zich mee. Er uh, is een aantal wedstrijden goed gegaan, vooral tegen de ploegen waar wij om moeten gaan strijden om, uh, om de plekken. En uh, die wedstrijden komen nu weer en dan, uh, dan moeten we wel punten gaan pakken, ja. Ja, 31 doelpunten tegen. Dan moet je er wel heel veel uh, voor maken. Dus ook trainer uh, Harm van Veldhoven. Dat moet je niet helemaal tevreden stemmen, denk ik. Hè? Maar dat, dat vind ik nog niet het ergste. Dan moet je er gewoon 200 maken. Maar ja, we gaan er ook geen 100 tegen krijgen. Maar het is wel zo dat je vandaag ziet hoe dat je dat opvangt. Dat je dat gewoon heel slecht gedaan hebt. En Ik uh, kan ook uh, bij 2-0 uh, daar nog een verdediger bij brengen. Maar dat heeft geen zin. Dus we willen wel voetbal spelen. En, en, en ook dat de mensen hier iets laten zien. Maar je kunt wel kijken naar het uh, tweede, derde doelpunt... wat je gewoon veel te makkelijk weggeeft. En dat is inderdaad uh, tot nu toe ook ons probleem geweest. We gaan verder met Heerenveen tegen Ado Den Haag. Werd gisteren in het Avalenstra-stadion 4-0. Bij de rust was het 1-0 door een goal van Narsing. Na de rust 2-0 en 3-0 Dost uit een penalty. En ook de 4-0 was van Dost. En er was nog een rode kaart voor Sopu Sepa van Ado Den Haag... in de 76e minuut. Toen was de stand nog 1-0. Een mooie 4-0-overwinning dus voor Veen. Dat lijkt zo klaar als een klontje. Maar ADO-aanvoerder Lex Immers ziet dat anders. Ik heb het gevoel gehad dat wij hier gewoon vanavond de veel betere ploeg waren. Bij Vlagen. En wij denk ik een aantal ja, legio-mogelijkheden krijgen die wij niet afmaken. En, ja, dat is in de voetbal de wet. Als je zelf niet scoort, dan valt het bal op een gegeven moment aan de andere kant. Ja, en dan is het, uh, klaar. Dan was het klaar. En ja, na de rode kaart was het eigenlijk helemaal uh, gebeurd. En toen werd dus de grote man Bas Dost van Helewijn. Hij liep na de wedstrijd dan ook weg uh, ja, met de bal van het veld. Ja, die is voor mij, Als je drie keer scoort, dan uh, mag je de bal houden. Dus dat was de eerste keer voor mij. En uh, dat is een lekker gevoel. Ja, en dan nog even terug naar Lex Zijn dus, dus die overwinning onterecht. Ja, Bas Dost, die kan er helemaal niks schelen. Nee, daar zit ik niet mee. Alleen denk ik wel dat wij uh, de tweede helft uh, geluk hebben dat, uh, dat zij niet scoren. Want ik, ik vond ze die de tweede helft heel goed spelen. Tot aan de rode kaart en... Uh, daar hebben we geluk gehad. En dat is toch wel iets uh, wat, wat vaker bij ons uh, gebeurt. En dat is wel iets waar, uh, waar we mee aan de gang moeten. Maar uh, vanavond is het gewoon uh, 4-0 gewonnen, 10 wedstrijden dacht ik ongeslagen. Dus, uh... Dat is lekker. Dat is heel lekker zelfs. En daar kan ook trainer Ronjan zich helemaal in vinden. Ja, we hebben nu acht competitiewedstrijden. Achter elkaar zijn we ongeslagen. Met de beker bij tien keer. Doelstel is dus heel positief. Maar uh, het gaat nu om volgende week uh, Rodeje C uit. Want uh, ja, dit, dit bevalt ons heel goed. En uh, we staan nu een beetje om de plekken waar we ons uh, eigenlijk uh, inschatten. En dat uh, mogen we volgende week dan in kerkraden bewijzen. En dan was er onderin nog een belangrijke wedstrijd. Excelsior RKC was rust en eindstand. 1-0, Excelsior dus won door een doelpunt van Van Peppe. Zult u zeggen, die is van RKC, dat klopt, het was een eigen doelpunt. En RKC-verdediger Ramos kreeg in de 64 minuten zijn tweede gele kaart, kreeg rood en zijn teamgenoot Dros kreeg 10 minuten later ook direct rood. Dus ze met 9 man. En de eerste overwinning dus dit seizoen voor Excelsior. Maar het was nog wel even billen knijpen, hoor, ondanks die 11 tegen 9, voor Excelsior-trainer John Lammers. Ja, we hebben onszelf nog even moeilijk gemaakt. De tweede helft krijg je zoveel kans om het af te maken. Maar ja, dat neem ik ze niet kwalijk. Drie punten zijn binnen, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik zei het net al, John, dat billen knijpen, daar had je ook zelf wel wat aan kunnen doen. Want je speelde aan het einde met 11 tegen 9. Ja, maar dat is normaal. Je hebt, je hebt uh, zoveel wedstrijden verloren. En eigenlijk, als je, als je gewoon een beetje goed in een wedstrijd zit en je zit goed in het seizoen... dan win je deze wedstrijd 3-4-0. En uh, dat zitten wij niet, dus dan heb je altijd nog die angst van... oh, hij kan vallen, ook met tien man, ook met negen man. En ja, dat moet je eruit proberen te krijgen. Maar dat is minder van belang, denk, denk ik, op dit moment. De jongens hebben gewonnen en ik denk dat het voor het gevoel goed is. Je staat op één punt van VVV. Ze hebben, ik denk ik, keihard gewerkt allemaal. Eerste overwinning dus voor Excelsior. En ik zei het u al, de Rotterdammers zelf vonden het net niet. Er was een eigen doelpunt van RKC-aanvoerder Art van Peppen voor nodig. Ja, vrijdag af van de zijkant. Ik loop uh, naar de... Eigenlijk naar een mannetje toe, omdat uh, ik heel veel mannen zag. Uh, dus ik denk, loop ik snel naartoe. En toen zag ik aan hun lichaamstaal dat, uh, dat die bal werd genomen. Dus ik draai me om. En uh, ja, in principe kan ik hem gewoon wegschieten. En uh, verkeerd dan gaat via Van Steenstel uh, nog in de goal ook. Dus uh, ja, pech en uh, niet scherp Ja, RKC-trainer Ruud Brood dan. Die was niet blij met het resultaat. Dat is een understatement. Maar hij kijkt wel alweer naar de volgende wedstrijd. De volgende week heb ik sowieso, dat is het voordeel, een heel andere elftal door de schorsingen. Maar uh, ja, ik heb al een signaal afgegeven, eerste helft. Uh, we moeten gewoon anders zeg maar, weer gaan spelen. Uh, omdat uh, nogmaals de beginfase van de competitie hebben we het goed gedaan. Maar zo komen we er niet goed door. En vrijdagavond was ook al een wedstrijd. Nakbreda tegen VVV werd 3-1. En zojuist afgelopen in Doetinchem begraafschap tegen Vitesse... het werd 0-1 door een goal van Boni. Kijken we alvast even naar het programma. Twee wedstrijden beginnen er over een minuutje. Groningen, Feyenoord en NEC Utrecht. En vanmiddag om half vijf Herakles tegen AZ. Dan komen we aan de kop, aan de stand. En dan staat AZ met 25 punten bovenaan. En ze gaan nog smelen ook vanmiddag. Dus die zitten wat dat betreft weer heel goed in de zetel. 25 uit 10. Dan 22 punten voor PSV en Twente. Waar we bij PSV een beter saldo heeft. 21 punten op de vierde plaats. Heel knap toch wel hoor. Vitesse. En dan op de vijfde plaats Ajax op dit moment met 20 uit 11. Maar Feyenoord kan daar natuurlijk ook nog overheen komen. Want die hebben 18 uit 10. En onderaan de Graafschap dus verloren. Die hebben nu 9 punten nog steeds uit 11 wedstrijden. NEC heeft er zeven, maar gaat nog spelen. VVV en Excelsior speelden al. En Excelsior, ja, die kwamen dichterbij. Die hebben vijf uit elf op de onderste plaats. En één puntje daarboven, zeventiende. VVV, zes uit elf. Radio 1, het NOS Journaal. Het is exact half drie, hier is Lieslotte Thomassen. De vliegtuigen van luchtvaartmaatschappij Qantas blijven nog zeker tot morgenmiddag aan de grond. Een regeringscommissie heeft nog geen oplossing gevonden voor het conflict bij het Australische Qantas. Piloten en grondpersoneel willen meer loon. De directie wil niet aan die eis tegemoet komen. Een Israëlische vrouw moet 4,5 jaar de gevangenis in voor spionage. Ze had tijdens haar dienstplicht een paar jaar geleden geheime documenten doorgespeeld aan een journalist. De stukken gingen over het optreden van het Israëlische leger in de bezette gebieden. Er moeten koppen rollen bij de top van de HRE-bank, zegt een Duitse parlementariër van de CDU. Twee jaar lang waren de risicovolle investeringen bij de bank ruim 55 miljard euro te hoog ingeschat. En daardoor bleek de Duitse staatsschuld 55 miljard minder dan was aangenomen. En op de A6 hebben vandaag files in beide richtingen gestaan... door een storing bij de ketelbrug. Dat kwam doordat de slagbomen niet meer omhoog wilden. In 2009 ging de ketelbrug zelf plotseling een stukje omhoog. Een auto reed er toen tegenaan. Drie inzittenden raakten gewond. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie met files op de A1... vanuit Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Diemen, 10 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... bij Hoogkerk, 5 kilometer... En door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem tussen Knoop het Lunette en Maarsbergen 7 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Osbeck Knoop het Ewijk 6 kilometer. Sport Radio NOS. Op 1. NOS Radio. Net begonnen in de Euroborg. FC Groningen tegen Feyenoord. Ik neem aan. En die houdt dan flink wat wijzigingen bij Feyenoord. Naar die nederlaag tegen Gordy. Dat voor de beker. Het valt beet, uh, want uh, Als ik kijk uh, naar eigenlijk de vaste basis van de afgelopen weken. is alleen Leerdam er niet bij. Hij uh, is ziek. Zijn vervanger is Dani Fernandes. Terwijl FC Groningen in de aanval gaat. Heeft ook wel wat problemen hoor. Geen Kappelhof, geen ene volts. Maar Groningen is goed weg. En de eerste kans is een doelpunt. Ho ho, wat een begin van de wedstrijd. Dusan Santanic. Hij mag weer komen. En twee. Drie keer even met zijn voet zwaaien. En dan een keer heel hard met zijn voet zwaaien. Met zijn linker. En hij knalt de bal achter Erwin Mulder. Die weer in het doel staat. Uh, voor de beker stond Lamproe in het doel. Maar, nou, hoe lang hebben we gespeeld? Nog niet eens een minuut. Ik denk 50 seconden. En een heel boos en zuur kijkende Ronald Koeman. Voor de wedstrijd werd de familie Koeman nog gehuldigd met een tribune hier in het Groningen stadion. Maar dit is wel heel simpel, zoals Dani Ferdandes. Dus ik had het net over hem. De, de Dusan Tadic eigenlijk laat komen en dan hem ook nog laat schieten. En dat moet je niet doen bij Tadic, want hij knalt de bal achter Erwin Mulder. En zo leidt Binnen de minuut FC Groningen met 1-0 tegen Feyenoord. En dat betekent dat wij naar de andere wedstrijd in de herenvisie gaan. NEC tegen FC Utrecht ploegen die ook wel een puntje nodig hebben. Bas. En de goal voor NEC na een afschuwelijke blunder van de keeper van Utrecht. Junior Fernandez die de bal krijgt aangespeeld in zijn strafschopgebied. Daar staat er van NEC 1 op wacht en hij wilde langs pingelen. Dat kan in Paraguay misschien wel, maar in Nederland niet. Het mislukt, jammerlijk. De bal wordt teruggelegd. En van dichtbij, nou ja, wat heet dichtbij, vanaf de rand van het strafgrondgebied schiet Schöne de bal in het lege doel. Maar wat een onvoorstelbare blunder van die keeper. Wat bezielt hem. En wat gaat hij de mist in? Schöne profiteert en NEC dat maar niet scoorde, en maar niet scoorde, en maar niet scoorde. Doet dat nu tegen Utrecht heel vroeg. Drie minuten op de klok en een 1-0 voorsprong. Lasse Schöne scoort.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 La main sur le cœur ah, ah, ah, ah, ah, ah. Allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tout vos clichés Ja, gewoon een geveil, ook al mooi, van Zas. We volgen ook de vier wedstrijden voor u in de uh, Jupilerleaks. Zijn maar vier wedstrijden liefst vanmiddag. Dordrecht-Veendam staat nog 0-0, go ahead. U weet wel, zo goed midweeks tegen AGOVV staat ook 0-0. Sparta uit Rotterdam tegen Kambuur staat 0-0. En Willem II Volendam, dat gaat uh, zo beginnen. Ja, tussen de nummers 3 en 4, toppertje heet dat dan, hè? Willem II uh, ja, ja, Volendam, ja, dat heet het toppertje. Dat dat heet toppertje. Heet toppertje. Ja, wel goed. We gaan het goed. hebben over Groningen tegen Feyenoord en die oudkamp. Nummer 9 tegen nummer 6. Ook ja. een toppertje hoor. Het is 1-0 voor FC Groningen en uh, Feyenoord gewoon zwak begonnen. Heel zwak. Uh, afgelopen donderdag tegen go Ahead Eagles. Uh, Tom zei het al. Uh, ja, ook heel slecht. Gewoon heel slecht. Maar niets ten nadele van go Ahead door de nummer 12 van de eerste divisie die toen uh, wisten te winnen. Maar nu is het weer uh, echt heel belangrijk voor Feyenoord. En die 1-0 voorsprong voor FC Groningen zegt eigenlijk niet al te veel. Omdat uh, Feyenoord dit seizoen in elke uitwedstrijd wel gescoord heeft. Als je dan even naar de cijfertjes kijkt. Maar toch, het staat er maar. Die 1-0 van Tadic. Al na één minuut spelen in het voordeel dus van FC Groningen. Feyenoord mag via Erwin Mulder. Die terug is in het doel. Weer een doeltrap gaan nemen. Jordi Klaas is ook terug in de basis. Kreeg afgelopen donderdag een beetje rust van Ronald Koeman. En ook Dani Fernandez staat in het elftal van Koeman. Omdat Leerdam ziek is. Aan de andere kant wat problemen. Kappenhof, ene kwakman. Geblesseerd, van de laak al wat langer geblesseerd. Maar toch vers en fris spelend heeft zich Groningen nu een overtreding. Geconstateerd. Nee, het is buitenspel. En geconstateerd door Björn Kuipers. De scheidsrechter vanmiddag. Drie nieuwe tribunes sinds een week hier in Groningen. De Tony van Leeuwen tribune, de Piet-Franse tribune en de Koeman Tribune. En dat is genoemd naar. Vader en twee zoons. En daar zijn ze trots op. Maar trots zal Ronald nog niet zijn op het spel van zijn Feyenoord. Nu dan misschien als Elamali de bal naar de rechterkant speelt. Maar Cabral de bal heeft gekregen. Gerson Cabral gaat eens proberen wat leuks te doen. Trekt naar binnen. Doet dat ook heel aardig. Met Burnett tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. En met heel veel moeite wordt de bal tot hoekschop gewerkt. Door FC Groningen. Dat betekent de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Die genomen gaat worden voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Door Cabral. Afgelopen donderdag nog wat rust gekregen. Toen speelde Biseswar. Maar heel matig. Kreeg ook nog uh, ruzie. Omdat hij direct na de wedstrijd. Katekonde uh, inging zonder zijn uh, trainer een hand te geven. Dat is bijgelegd. En. Uh... Diego Bizeswaar zit gewoon op de bank. Net als Cisse bijvoorbeeld. Even de hoekschop nog meenemen. Vanaf de rechterkant is het Klaasje die dat gaat doen. Kijkt voor het doel en wie vindt hij? Niemand. Vooralsnog, de afvallende bal wordt wel opgepikt door Feyenoord. Door Fernandes. Maar Feyenoord staat wel met 1-0 achter tegen FC Groningen na 9 minuten spelen. En EC ook niet zo verwend dit jaar. 1-0 voor tegen Utrecht, was. Ja, terwijl de, de ploeg nauwelijks scoort in de voorbije wedstrijden. Bram Nuiting deed dat, maar dat is alweer vijf wedstrijden geleden eigenlijk voor het laatst in de competitie. Maar nu heel vroeg zit hij er alleen via Lasse Schöne. Die natuurlijk in het zadel wordt geholpen door een falende Utrecht doelman, Fernandes. Die in zijn strafopgebied denkt, Comboy, de bek van NEC die doorgelopen was. Het leek wel of hij hem tussen zijn benen door wilde spelen, maar het mislukte jammerlijk. Hij raakte de bal kwijt, Die werd teruggelegd op Schöne en die tikt hem erin. Schöne is trouwens de spits van NEC, platje zit op de bank. Wat dat betreft heeft Pastoor wel het een en ander veranderd aan zijn elftal. Terwijl Sjoenen nu wordt vastgehouden door Buitens en NEC. Halverwege de Utrecht helft een vrij schop krijgt. Bij Utrecht heten de vleugels overigens vandaag Duplan en Kali. Talent uit de tweede, de laatste. En die staan dan om Moulenga heen. Een linksbeen vanaf rechts, dat is dan Kali. En een rechtsbeen vanaf links, dat is dan Duplan. Dat is wat Wouters bedacht heeft. Nielson weer terug bij Utrecht na zijn schorsing. Die nu aan de bak moet met al die andere verdedigers. Bij die vrij schop Dus van NEC. Kolwijk achter de bal. Bal komt en wordt gevangen door de keeper. Nadat hij eigenlijk net. In de meters Door iedereen op een haarna wordt gemist. Dat zijn nog gevaarlijke ballen. Daar kun je als keeper maar zo op het verkeerde been staan. Maar Fernandes laat na dat ongelofelijke, die ongelofelijke blunder in het begin van de wedstrijd in ieder geval hier zien. Dat hij een bal kan vangen. Molenga heeft de bal in de middencirkel. Verspeelt hem. En dan wil George hem even door aan de rechterkant van het veld. Maar die laat de bal heel dom onder zijn eigen voeten doorlopen. Leroy George, oud speler natuurlijk van FC Utrecht. Waar hij vier jaar, vier seizoenen lang onder contract stond. Komt nu niet bij de bal. Hij speelt vanaf de rechterkant. En Utrecht mag gooien, maar Utrecht neemt heel veel risico achterin. Dat doet Assare, dat loopt eigenlijk maar net goed af. Omdat Assare wel van de bal wordt gezet door Scheune, Maar de linie daarachter, via buitens en Nielsen daar de boel weer oplost. Nielsen mag nu zelfs een stuk gaan lopen met de bal. En kan hem kwijt aan de rechterkant bij Bovenberg. Maar wat Scheune of wat de George zo even overkwam, overkomt nu ook Bovenberg. Gewoon dom de bal langs je voeten laten lopen. Dat hoort eigenlijk niet. Het zijn twee ploegen natuurlijk die niet te groot in vorm zijn. Dat mag duidelijk zijn. NEC zes keer op een rij verloren. Ternauwennoot tussendoor in de beker nog eens gewonnen van Fortuna en van Volendam. Maar daarmee was de koek wel op. En Utrecht, nou ja, thuis gaat het aardig. Hoewel de 1-4 tegen Heerenveen vorige week pittig was. Maar uit is het voor Utrecht ook nog niet geweldig. En loopt het eigenlijk ook allemaal nog niet zoals het zou moeten. Kortom, twee ploegen in moeilijkheden. Maar voorlopig NEC na 12 minuten op een 1-0 voorsprong door die goal van Scheunen Naar die blunder van de Utrecht Utrechtkeeper. So don't ever fear I kiss my fingers And you will be here And when I'm not aware You will be by my side Standing strong together Here to make things right Bas Stigler wat is zramedan Leroy George scoort 2-0 voor NEC tegen Utrecht. Hoezo NEC kan niet scoren? We gaan bijna terugdenken aan 2002. Toen Utrecht in de gewaakt na 6 minuten tegen NEC is een keer al met 3-0 achterstond. Zo erg is het nu niet, maar het is al wel binnen een kwartier 2-0 voor NEC. Leroy George. 14 jaar geleden hit voor Total Touch, Standing Strong Together. Als je het net niet zo goed kan vinden, is het op dit moment wel lekker... als je een keer tegen Utrecht moet, Bas. Ja, zo is het. 2-0 voor NEC al binnen een kwartier. Nu 16 minuten gespeeld, Dan we gaan eerst eens kijken in Groningen. voor mensen juichen, Andy. Ja, en het zijn er heel veel. Thuispubliek juicht, want er wordt gescoord door FC Groningen. De 2 0 Petter Andersson, weer een schot van heel ver. Of is het Michael Dat Kon ik even niet zien. Ik denk Michael Kiefdebelt, dat hij het is geweest. Die de bal vanaf een meter of 25 keihard knalt achter de keeper van Feyenoord, Erwin Mulder. Die meteen voor de tweede keer verslagen is. Een aanval, ja, eigenlijk niet eens zo gevaarlijk, zo leek het. Kieftenbelt krijgt de bal halverwege de helft van Feyenoord. Maakt twee passen en haalt verwoestend uit met rechts. En zo gaat de broek van Feyenoord wel heel hard naar beneden. En uh, worden de billetjes rood geslagen. Want het is uh, 2-0 na nog geen 20 minuten spelen. En uh, dat is toch eigenlijk een uh, hele verrassende tussenstand in het voordeel van FC Groningen. Hier dus 2-0 voor de thuisploeg. En volgens mij is dat bij Bas ook nog steeds zo. Jazeker. NEC Utrecht 2-0. De tweede dus van George die wel heel makkelijk langs Zullo loopt vanaf de rechterkant. Nog een tackle ontwijkt van Snyder. en dan uit een hele moeilijke hoek de bal. ...onder de keeper doorschuift. Ja, kun je zeggen had die keeper daar niet dichterbij moeten komen, moeilijk te zeggen. Maar heel sterk zag het er even goed weer niet uit. Maar heel vroeg in de wedstrijd dus NEC op een uh, ruime, riante voorsprong. En dat kennen ze hier echt niet meer. Utrecht probeert wel aan te vallen nu. Via Buitens wordt de bal het strafgebied ingepompt op de borst van Moelenga... ...met een omhaal vanaf de rand van het strafgebied Dat oogt zeer spectaculair. Maar het spektakel houdt op als ik u vertel dat uh, het eindresultaat een bal is... ...die eigenlijk tussen paal en cornervlag in... ...over de achterlijn gaat en Babos die daar eens naar heeft gekeken... Denk, nou ...die pak ik wel voor de doeltrap, dat is allemaal niet zo moeilijk. Het is gek nog de eerste keer dat Utrecht überhaupt het doel van de tegenstander onder vuur neemt... ...en dan op deze manier, dat heeft weinig om het lijf. Het zit Jan Wouters ook niet mee, die dus vorige week zei het wat geflatteerd en ongelukkig... ...met 4-1 thuis van Heerenveen verloor. Wordt het nog erger, daar gaat Latou Pirissa voor NEC. Die wordt op het laatste moment door Daan Bovenberg van de bal gezet. Die moet alle zeilen bijzetten om daar nog een voet tussen man en bal te krijgen, dat lukt... Even verderop, heeft Utrecht de bal verloren, maar krijgt het hem net zo snel weer terug. Ook omdat NEC nu knoeit op het middenveld, waar de diepe paas op Molenga onzuiver is en de ploeg uit Nijmegen weer kan overnemen. Dit keer ook met een blinde slordige bal die dan door Wuitens weer wordt onderschept. En zo mag Utrecht weer naar voren via Duplan. Dus vanaf de linkerkant vandaag krijgt steun van Zullo, de linkervleugelverdediger, de bal terug naar Snijder. En zo probeert NEC dan eigenlijk Utrecht met ballen alweer terug te duwen op de eigen helft. Dat lukt, want de bal ligt alweer bij de centrale verdedigers. Wuitens en Nielsson. Maar Utrecht heeft dus nog wel behoorlijk wat te repareren. Je kan kan ook positief blijven zeggen voor Utrecht. Er is in ieder geval nog tijd zat om dat te doen. Maar als je zo snel in het duel in Nijmegen tegen 2-0 achterstand aankijkt. Tegen een ploeg die eigenlijk nooit scoort. Met een keeper die zo ongelooflijk blundert. Dan heb je wel een probleem. En die hoor ik nou weer met mensen juichen. Die broek gaat steeds verder naar beneden bij Feyenoord. Want de billenkoek wordt erger en erger. 17 minuten gespeeld. 3-0. Nu wel de doelpuntenmaker Petter Andersson. Voorzet vanaf de rechterkant in één keer op de slof. Van Petter Andersson en Feyenoord. Oftewel Erwin Mulder is weer verslagen. 3-0. Het is niet te geloven. En dan te bedenken dat een schot van Bakuna vlak voor de 2-0... ...toch met heel veel moeite door Erwin Mulder over het doel werd getikt. En anders had het toen al uh, 2-0 gestaan. Nu is het al 3-0. En kijk ik naar de zijkant waar Ronald Koeman onder toeziend oog op de tribune... ...van zijn broer Erwin en zijn vader... Ronald Koeman staat aan de zijlijn met de handen in de zakken en de schouders naar beneden. Wat een middag is dit aan het worden voor FC Groningen. Want FC Groningen na 18 minuten, nu 19 minuten spelen met 3-0 voor tegen Feyenoord. Ja, de club die afgelopen donderdag won van Feyenoord, Ahead Eagles. In de beker staat nu met 1-0 voor tegen AGO VV. De 1-0 werd gemaakt door Wellenberg. Gaan we naar de uitslagen van het Vrouwenhockey. Amsterdam Kampong 2-0. Laren Mop 7-1. Pinoquet Den Bos 1-6. HDM Rotterdam 0-0. Klein Zwitserland 0-3. Hurley Oranje Zwart 1-1. Dat betekent na negen wedstrijden dat Laren Den Bos, Amsterdam en SCSC zij het nog niet officieel, maar zeker zijn van de play-offs. HCKZ al gedegradeerd is met 0 uit 9. En al die andere ploegen gaan strijden om die twee play-out plaatsen. Ja, dan gaan wij meteen maar door naar het mannenhockey. Amsterdam tegen Kampong is de wedstrijd die we vandaag live op de voet gaan. En volgen Geert de Groot. Amsterdam-Kampong in het Wageningen stadion. Een hele tijd geleden was dat een grote topper hoor in de hoofdklasse. En daarna zakte Kampong een beetje weg. Amsterdam eh, grossierde in eh, landskampioenschappen. Kampong degradeerde tussendoor zelfs. Maar Kampong is er dit jaar weer helemaal bij. Dus het is weer een topper. Het waren altijd verbeterduels. duels. En het is een topper omdat Amsterdam tweede staat met 16 punten. En Kampong staat derde, ook met 16 punten. Dus dan speel je gewoon om erbij te blijven. Om in die top 4 te blijven van het eh, Nederlands om mee te gaan doen straks in die strijd om het kampioenschap. En de wedstrijd wordt uh, met name gevolgd door het kampioenselftal van uh, Amsterdam... met de gebroeder Spits, Kostel van Voorhoud, Joost Box, Nou, noem ze allemaal maar op uit de 60 60er jaren. En zij zeiden voor de wedstrijd... Nou, nah, Kampong, dat kan niks, joh. Wij wonnen in 63 met 8-0 van Kampong hier in het Wagenenstadion. 8-0 liefst met vier doelpunten van Nico Spits. Ja, dat waren nog eens tijden. Vandaag gaat het uh, waarschijnlijk niet zo hard. Alhoewel, ze hebben natuurlijk taken maar bij Amsterdam... Ik ben een echte strafcorner-specialist, maar tot nu toe heeft hij nog niks kunnen doen, nog niet kunnen aanleggen, want we spelen pas 5 minuten en het is 0, 0 What a day for a daydream, what a day for a daydreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.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 for a daydream custom made for a daydreaming boy And I'm lost in a daydream dreaming about my bundle of joy een beetje muziek voor dat kampioen zelfs al van Gerard en 63. Love in Spoonful. Uh, Gerard, ga ik meteen maar door. Amsterdam uh, kampong. Want toen werd het 8-0, geloof ik. Maar nu? Ja, het is nu uh, inmiddels 1-0 voor Kampong. Oh. 0-1. Jazeker, Tom. De blauwe, het blauwe hart van je kan uh, blijven stromen, kan blijven kloppen. Want het was een prachtig doelpunt, hoor. Constantijn Jonker, hij werd een beetje naar links gedreven in de cirkel. Kon niet anders dan met omgekeerde stik de bal in het uh, doel harken. Nou, harken, zeg maar jagen. Want de doelman, Klaas Vering van Amsterdam, heeft hem alleen maar gehoord. Wat een schitterende treffer was dat van Constantijn Jonker. Zeven minuten gespeeld, acht minuten nu bijna. En Kampong leidt gewoon brutaal in het stadion met 0-1. Al drie minuten niks meer gehoord van En die houtkamp. Er zal toch wel uh, iets gebeuren daar. Er is nog een tijd niet gescoord, want het is nog steeds 3-0 voor FC Groningen. En ik heb eens opgezocht, de grootste overwinning van FC Groningen op Feyenoord is 3-0. Dat was in 2006, vijf jaar geleden in de tussentijd, eh, nog vier keer gewonnen in de thuiswedstrijd. En maar één keer verloren. Eh, dat was twee jaar geleden, vorig jaar werd het 2-0 voor FC Groningen. En twee jaar geleden 3-2 voor Feyenoord in een zeer spectaculaire wedstrijd hier. We hebben een gele kaart voor Ron Vlaar. En dat eh, is de aanvoerder van Feyenoord, Trap voor Groningen genomen. Het staat 3-0. Tadic kieft de belt en Andersen binnen 18 minuten. En wat kun je dan nog doen? Nou nu misschien dan. Als Elamadi de bal speelt op Bakal. Bakalbal naar buiten. En dan is het Fernandes die de bal heeft bij de tweede paal staat. Schaken te wachten. Maar Fernandes die dramatisch speelt de eerste 20 minuten. Glijdt uit. Schiet de bal over het doel. En zo gaat zelfs een mogelijkheid heel simpel verloren voor Feyenoord. En Leidt Groningen eigenlijk heel simpel en verdient met 3-0 tegen Feyenoord. Simpel en verdiend geldt volgens mij ook voor NEC, Bas. 2 0 voor tegen Utrecht. Ja, er is geen spel tussen. Er krijgen 26 minuten. Utrecht heeft wel wat meer balbezit gekregen. Maar gevaarlijk is de ploeg eigenlijk nog niet geweest. Moelenga nu aangespeeld. Krijgt geen controle over de bal. Kali krijgt hem dan met een beetje geluk voor zijn voeten. Aan de linkerkant van het veld loopt via Duplan dan de Utrechtse aanval door. Maar gevaarlijk worden, zoals gezegd, dat is voor Utrecht toch een brug te ver lijken. Het, ook deze voorzet. dwarrelt eigenlijk weer aan alle aanvallers voorbij. Dan gaat dan over de achterlijn, zodat Babels weer een doeltrap mag gaan nemen. De gebeten hond is natuurlijk de doelman van FC Utrecht, Fernandes, Die met een onwaarschijnlijke blunder verantwoordelijk was voor de 1-0 van Schöne al na drie minuten. En tien minuten later was het na een aardige actie van Leroy George vanaf de rechterkant. En een schuiver onder de keeper door. Uit een bijna onmogelijke, maar toch in ieder geval hele moeilijke hoek 2-0. En Utrecht heeft dus nog niet veel terug kunnen doen. Comboy, na een slechte uittrap van Babos, kan de bal met de nauwe nood binnenhouden. Krijgt hem vervolgens weer perkerende post terug, maar op zijn hand. Dat betekent dat Utrecht nog de mazzel heeft dat het een vrij schop overhoudt aan deze situatie. Terug van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Bovenberg gaat die nemen. Terug naar Nielsen. En dan beweegt eigenlijk heel NEC weer rustig terug op de eigen helft. En staat men daar in een zeg maar. Nou ja, wat zal het zijn? 20, 25 meter van elkaar af te wachten op wat Utrecht verzinnen gaat. Dat is dus voorlopig niet veel geweest. Overtrainingje nu gemaakt door de verdediging van NEC. Of is het er getrapt door Kali? Dat zal ook maar zo kunnen. Die krijgt inderdaad de vrije schop tegen. NEC krijgt de vrije schop. Kali wordt de bestraffend toegesproken door scheidsrechter Vink. Het is uh, 2-0 voor NEC tegen Utrecht na 27 minuten. In de Jupiler League is het bij Go Ahead Eagles tegen AGOVV 1-1 geworden. De gelijkmaker voor de ploeg uit Apeldoorn werd gemaakt door Troost... bij de drie andere wedstrijden Willem II, Volendam, Sparta, Cambuur... en Dordrecht, Veendam is nog altijd niet gescoord. En dan is er wel veel gescoord in de Eredivisie. Eén keer door Vitesse, dat was voldoende, want Boni was de matchwinnaar. De Graafschap Vitesse eindigde dus in een 1-0 overwinning voor de ploeg uit Arnhem... bij groningen Feyenoord staat het na 25 minuten 3-0. Tadic, belt en Petter Anders. En bij NEC Utrecht staat het 2-0. Jeune en oud-Utrecht-speler George. De thuisclubs hebben feest tot nu toe. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.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 Daar kun je wat mee, toch? Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de vriendenloterij. Koop nu al je cadeaus bij wecam.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst weekamp.nl.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 Dit is Radio 1.